Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Terrassen van ochtends vroeg tot 8 uur 's avonds open. Sportscholen weer een beetje open, net als pretparken en dierentuinen. Als dat kabinet ligt, gaan die versoepelingen volgende week woensdag in. Maar kort daarvoor, op maandag, kan het nog worden uitgesteld... als de cijfers nog niet goed genoeg zijn. Maar het lijkt in de ziekenhuizen wel oké okay te gaan. En is het goede nieuws dat we duidelijk de bocht hebben gemaakt. Er zit echt een afbuiging van de curve. Eerder zei het kabinet... er moet een daling van 20 zijn in de ziekenhuizen... voor je verder kan versoepelen. Nou, Daar zitten we nu nog niet aan. Maar dat zou volgende week volgens Kuipers best kunnen. De politie heeft meer bekendgemaakt over de overval op het huis van PSVR Zahavi. De voetballer was gisteren onderweg naar de wedstrijd tegen Willem II... toen zijn huis in Amsterdam door twee mannen werd overvallen. Zijn vrouw en vier jonge kinderen waren op dat moment thuis. Nou, ze zijn vastgebonden, ze hebben tape op hun mond gekregen, bedreigd met een vuurwapen. Uh, nou, en, uh, er zijn persoonlijke bezittingen ontvreemd, uh, cashgeld. En daarna zijn de overvallers uh, er vandoor gegaan. Uh, en we zijn op dit moment uh, ja, met een groot onderzoek bezig uh, om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ja, dat zegt de politie dus. Een van de verdachten deed zich voor als postbezorger. De tweede man kwam er met een vuurwapen achteraan. De politie heeft ze nog niet te pakken gekregen. PSV heeft samen met de politie gekeken naar de veiligheid van Zahavi. Het is niet bekend of en hoe hij nu beveiligd wordt. IKEA Delft zegt sorry voor hun stickers. Mensen die in de winkel geen mondkapje kunnen dragen... kregen bij de deur een gele sticker die ze op hun kleren moesten plakken. Veel mensen reageren boos op de actie. Zij vergelijken de stickers met de sterren die Joden in de Tweede Wereldoorlog moesten dragen. En in Utrecht is de gemeente met een vaccinatiecampagne gestart. Door de hele stad staan reclamezuilen met bekende Utrechters. Die roepen mensen op om zich te laten vaccineren. Onder meer de burgemeester zanger Blautsoen en schrijver Ronald Giphart doen mee. Het weer nog. Op steeds meer plekken is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen ontstaan er in de middag nieuwe buien met kans op onweer. Het wordt dan zo'n 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Korte files in onze regio. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoofddorp Zuid 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. De stad 4 kilometer file. En 3 kilometer file bij het afrit Amsterdam-Hemhavens op de ringweg van Amsterdam, de Binnenring. 5 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 I go to De single van The Boss, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Aan het begin van het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Nou, het uh, mooie weer wat uh, voorspeld was, uh, dat uh, is er nog niet uh, echt helemaal. Morgen wel wat hogere temperaturen, hoor ik uh, ook uh, jou al zeggen. En uh, ook net weer uh, bij het uh, nieuws, maar... Echt voorjaarsweer is het nog nee, niet hè? De hele de hele week niet, uh, wordt het echt niet. Uh, de temperatuur gaat wel omhoog, maar uh, de, de, de regen, de paraplu's zijn nog wel nodig. Oké, okay, nou Q3 op dit moment uh, ja. in uh, Spanje, ook daar uh, schijnt de zon. Ja, uh, ja, toch wel een redelijke zon, maar niet uh, echt dat je denkt van, uh, wauw, wat een zon, <laughs> nee, toch? Maar goed, uh, de, de kwalificatie is uh, tien minuten later begonnen dan uh, dan uh, was het gepland. Waardoor nu Q3 met nog ruim twee minuten te gaan uh, uh, de zaak weer wordt hervat. Want de PRS maakte een hele mooie schuiver. Uh, dus uh, ze hebben nog twee minuten te gaan. En ze hebben natuurlijk allemaal hopelijk nog tijd voor één flying lap, om het zo maar eens te zeggen. En dan zal de definitieve stand uh, bekend zijn. Daardoor komt onze samenvatting van de kwalificatie ook wat later in het programma. Wanneer kan ik nog niet exact zeggen. Want ik moet me natuurlijk even typen tot ik erbij neerval. Maar we hebben een uh, leuk alternatief over een tweetal platen. Want vanmorgen was uh, Marco Temes, onze huisdichter, om het zo maar te zeggen... te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En die had een prachtig gedicht uh, over voor Moederdag. En de passende titel was natuurlijk Moeder. En uh, dat gaan we natuurlijk even om, nou, over een tweetal platen voor u uh, alsnog... wederom even laten horen. Goed, Pit Report wat later. Half vijf, rond de klok van half vijf. staat allemaal een beetje op losse schroeven dankzij die kwalificatie. Maar in ieder geval, uh, dan hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam UGS uh, Zoals live daarna, uh, Ja, welke dat wordt, dat is nog een verrassing. En het gedicht van de week heeft alles te maken met uh, de zandsculpturen. En met name de zandsculptuur die Maxime Gazendam uh, gaat maken. Want die heeft zich laten inspireren door een gedicht van Marsman. Denkend aan Holland. Dus uh, in dat kader... Het gedicht van de week, denkend aan Holland... is niet van, uh, van mijn hand, maar van Marsman zijn hand. Uh, goed, uh, genoeg reden om uh, de, te blijven luisteren... en kijken naar ook het derde uur van Zandvoort op zaterdag... van uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een vol uur ook uh, te zien, inderdaad, uh, via de webcam. www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee, Studio Tolweg 10A. En uh, ja, zo dadelijk uh, krijg je alles te horen over hoe de Q3 is uh, verlopen. Dan uh, straks het gedicht uh, van de dag, uh, van uh, de moederdaggedicht voor uh, morgen van uh, Marco Temes. Maar eerst heb ik uh, eventjes uh, in de platenkoffer uh, geneus van de week. En ik zat uh, bij de jaartallen 82, 83 en uh, 84. En daar uh, vond ik een aantal platen die je eigenlijk helemaal niet meer zo vaak hoort op de radio, maar toch wel leuk om weer eens te draaien. Waaronder deze van de Spider Murphy King En ik zou dich aan. We'll be Ik raad nooit, Albert-Jan, uh, wat de tweede titel van deze plaat is. Dat, dat ik daar je... maar eens over na. Piep, piep. piep, piep inderdaad, <laughs> dat is de tweede titel van uh, de plaat. De Spider Murphy Gang, een lekkere gauwe houden. Hij is van de week overleden, deze Nick Cayman. 59 geworden. En hij heeft uh, heel veel uh, mooie singles in de jaren 80 uitgebracht, waaronder deze... Had deze Nick Kamen heel veel grote hits, waaronder I Promise Myself en deze die net hoorde, uh, Loving You Sweeter Than Ever. Afgelopen week op 59-jarige leeftijd uh, overleden, veel te jong deze Nick Kamen. Bekend geworden trouwens uh, door een uh, Levi's uh, reclame waar hij uh, inderdaad ook uh, in uh, optrad en de muziek voor verzorgde. Je vertelde het al, uh, Albert-Jan. Vanmorgen hadden we oh. Goedemorgen Sanfoort. Ja. En ook onze huisdichter was daarbij aanwezig. En modder, morgen is het... Moederdag. Ja, ik wou bijna zeggen Modest Day. Mother's maar... Day. <laughs> Moederdag ja, morgen. Moederdag. Nee, klopt. En uh, hij uh, had daar uh, uit zijn eigen uh, bundel een prachtig gedicht. Uh, Moeder. En uh, we, doen, uh, we zenden het er nog een keer extra uit... Dit ook in verband met het uitlopen van de kwalificatie van de Formule 1 in Barcelona. En of Max het gered heeft, heeft dat hoort u later dit uur. Maar in ieder geval het gedicht van Moeder, van Marco Termets. Laat me los, maar houd me vast. Zoals een moeder haar kind koestert en toch de wereld in laat gaan. Het kind tegen haar borst aandrukt, ook al denkt het op eigen benen te kunnen staan. Ze blijft het ondersteunen met een lichaam dat door ziekte, tijd en werk steeds brozer wordt. Haar geest geeft het kracht, ook al waant het zich sterk. Laat me los en hou me vast, met de draden van liefde gesponnen in ons hart. Dat was hem inderdaad, het gedicht van Marco Temes, moeder.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 Says Sylvia's packing She's gone be leaving today Sylvia's mother says Sylvia's marrying A fella down Galveston Way Sylvia's mother says Please don't say nothing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 En na Marco Thomas met het uh, mooie gedicht van hem, uh, Moeder. worden je des van uh, Dr. Hoek en Sylvia's Mother. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Albert Jouw zei het al. Uh, de kwalificatie begon uh, vandaag uh, niet op het hele uur, maar om uh, tien over het uur. Om tien over drie. Dat betekent dat deze Pit Report uh, ietsje later is. Uh, maar uiteindelijk uh, weten we toch dat het Max niet gelukt is. GVD. Nou, maar aan de andere kant, ja, die, die, die, die baalt echt hoor, want ja. het is een, een, een minimaal verschil. Maar Lewis Hamilton heeft ook in Spanje zijn honderdste pole position in de Formule 1 gepakt. De Mercedes-Coureur reed in de slotfase van de kwalificatie een 1-16-7-4-1. Waarmee hij, waarmee hij Max Verstappen en Valtteri Bottas nipt achter zich liet. Nadat Mercedes-coureurs snelste waren gegaan in de eerste vrije trainingen... op vrijdag was het eerder op de zaterdag Max Verstappen... die in de laatste oefensessie de eerste stek in de, tijd, de tijdenlijst opeiste. Daarmee leek de kwalificatie eenmaal uit te draaien... op een gevecht tussen de Nederlander en het duo van Mercedes. Zou het circuit van barcelona catalonia het decor worden... voor de honderdste polpositie polepositie van Lewis Hamilton... of de vijfde voor Max Verstappen? Of zal in Bottas naar Portugal ook in Spanje de eerste startplek grijpen? We, ge we schu schuiven gelijk door naar Q3. Want aan het begin van de allesbeslissende deel kwam Lewis Hamilton tot een 1.16.741. Waar Verstappen net niet aan wist te komen met een 1.16.777. Ja, waar gaat dit nou nog over? Zeg? Bottas sloot vervolgens aan op P3 met 1.16.873. Sergio Paris beleefde een wilde spin bij, de 13, bij bocht 13... en stond zodoende zonder tijd onderaan na de eerste runs. Met een paar minuten te gaan waren de coureurs terug op, de, op het circuit... voor hun laatste snelle ronde in de kwalificatie. Hamilton maakte een klein foutje in de kwalificatie en verbeterde zich niet. Bottas en Verstappen deden dit echter ook niet... waarmee de pole voor Hamilton was. Charles Leclerc legde beslag op de vierde startplek... terwijl Esteban Ocon en Carlos Sainz zondag de derde startrij bezetten... Daniel Ricciardo was zevende in de kwalificatie en Sergio Perez bleef steken op P8. Norris staat negende op de grid in Barcelona en heeft Alonso naast zich op de startopstelling. De Grand Prix van Spanje begint morgen om drie uur op de speciale sportkanalen. En ik denk dat de crash van Perez in Q3 niet bevorderlijk is geweest... ook voor het laatste rondje van iedereen, Albert-Jan. Nee, denk ik ook niet. Ik denk nee. dat het daar best mee te maken kan hebben... waardoor Max niet meer in de gelegenheid was om zijn tijd te verbeteren. Nou, waar heb je het over? Die 1.16777 of 1.16741? Ja. Dat zijn toch... Hm. Uh, 0.036. Uh, als Max een goede start heeft... wie weet kan hij, uh, komt hij in ieder geval samen met Hamilton... op de eerste bocht aan. Nou, morgen om drie uur gaan we het allemaal uh, zien... uiteraard op uh, de diverse tv-kanalen. De start van de Grand Prix in uh, Spanje. En uh, wij gaan uh, nog één uh, plaat draaien... tot aan het dier van de week. Want er zijn weer dieren in het asiel. En hier is Sergio Mendes...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 Tussen 10 en 12, dan kan je naar de Sea of Love uh, luisteren bij uh, je eigen lokale radio, CFM. En dan hoor je allemaal van dit soort uh, platas, uh, Sergio Mendes, die we net draaiden. En uh, Never gonna let you go. Ja, er zijn weer dieren in het uh, dierenasiel uh, hier in Saltfords. Ik zag trouwens uh, van de week een reportage op uh, tv dat het inderdaad, uh, ja, de, de, de honden zijn zo enorm populair uh, op dit moment. En dan maken ja, diverse mensen toch uh, commercieel misbruik uh, van ook uh, partijen in het buitenland. Dus wees opgepast als je een uh, leuk uh, dier uh, gaat, uh, gaat zoeken in ieder geval. Ja. En wie hebben we hier in Zandvoort in de aanbieding? Ja, maar ze die, die dieren, de dieren te en onderling hebben ook contact. Zo van, heb jij nog uh, wat dieren zitten? Wij zitten leeg. Ik kan die niet eventueel naar ons toe gaan? Zo ook het geval met UGS. En, uh, ik ben UGS. ik ben een kruising-boeldogdame van net drie jaar. Ik heb mijn verjaardag moeten vieren achter tralies. Door een uitwisseling ben ik hier in Standvoort beland op zoek naar geluk. Ik ben een echte boeldog en als je me kent uh, ben ik lekker lomp. Wel heb ik een sterke voorkeur voor vrouwen. Mannen vind ik uh, toch heel, uh, wel heel erg spannend vaak. Als ik je eenmaal ken ben ik een echte boeldog. Knuffelen, spelen en bankhangen, dat zijn mijn hobby's. Ik zoek mensen met geduld die mij kunnen begeleiden in mijn gedrag naar met name onbekende mannen. Kinderen vind ik spannend in huis, maar buiten op straat kan ik hier prima lo langs lopen. Een rustig huis is dus wat ik zoek. Ook zoek ik mensen met ervaring met mijn type hond. Ik heb namelijk nog wel wat training nodig. Met andere dieren kan ik niet overweg. Ik loop ook met een melkkorf buiten op straat. Ik zoek de een verantwoordelijke eigenaar die met mij gaat trainen om mij nog, meer, nog beter honden te leren negeren. Want ik vind ze namelijk echt niet leuk. Even alleen thuisblijven is geen probleem voor mij als ik gewend ben. Ik doe graag mijn best voor mijn baas en bijbehorende snacks. Samen op onderzoek uitgaan en trainen lijkt me geweldig. Bent u die baas met ervaring die mij verder kan helpen ontwikkelen? Houdt u van streken? want ik ben soms gewoon een clown. Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft UGS? Uchts verblijft in het dierenthuis Kermeland, Keeslonstraat 5 in Zandvoort. Een telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Uchts verdient een thuis. Zo is het de bulldog die op een leuke baas of baasin zit te wachten... hier in het asiel. Wat ik van de week inderdaad ook in de reputatie zag is dat uh, met name zeg maar, de wat uh, grotere en uh, loggere honden... Yeah. Uh, toch nog uh, zo nu en dan uh, aangeboden worden, kunnen worden bij uh, de asiels. En dat uh, ja, die kleine hondjes zijn, uh, gaan als broodjes, <lacht> over, de, de, broodjes over de toonboog. <lacht> ja, dat heeft allemaal te maken uiteraard met uh, de coronacrisis... Uh, waar we op dit moment in zitten. In ieder geval, uch, die uh, wachten op een uh, leuke baasje... Dus, Kees op straat nummer 5, neem daar contact mee op voor meer informatie over deze Lieve Bildog. Dan gaan we van de Lieve Bildog naar de Lieve Muziek, of niet? Jazeker, Hoover Phonics. Mad About You. Telefoon. De Belgische band uh, Hoeve Von hoor je. En Hoeve Von is uh, dit jaar uh, zeg maar de bijdrage van uh, België aan het Songfestival. En inmiddels zijn ze onderweg, hoor, de Belgen van Hoeve Von naar Rotterdam om daar in quarantaine te gaan... uiteraard voor het feest wat over tien dagen gaat beginnen. En hun plaatje heet The Wrong Place. Nou, daar proberen ze dan Rotterdam mee te veroveren. Nou, dat gaat niet lukken natuurlijk, hè? De verkeerde plaats, hoe komen ze daar nou bij? is toch een geweldige plaats. In ieder geval een mooie verzoekplaat inderdaad met About You... Een uh, wat uh, oudere single van deze Belgische band Hoover, vond ik. Nou, we gaan er nog eentje draaien en dan uh, de SOS live. Een disco klassieker uit de jaren 80 van uh, Shelley Roth. En in die evening. Ja, we gaan op naar de SOS uh, live. En uh, jij ja, zei het al aan het begin uh, van dit uh, programma. Het is uh, vandaag uh, mijn beurt uh, weer. En ik heb uh, de hele week erover na zitten denken, alweer. En kunnen denken. Hoor. En de, ook kunnen denken, gelukkig wel. Het werkte nog. Dus, uh, <laughs> en uh, uiteindelijk ben ik gekomen op een uh, plaat... een beetje uit de beginperiode van uh, CFM. Dus dan moet je denken aan 1991. Toen was het een, een hit voor de dame die heel bekend is geworden met een mega kerstplaat. Vandaar dat ik het had over kerst. Yeah. Ja, All I Want for Christmas is You. Weet je wel, die nou, van, uh, van Marijke. <laughs> ja, hier is hij dan. We zijn er vroeg bij. Nee, we hebben het over een andere single van haar. Ze heeft hem voor MTV gedaan in MTV Unplugs. Luister naar Mariah Carey, een hele mooie uitvoering van Emotions. van uh, Mariah Carey en Emotions. Blijft uh, leuk om uh, deze plaat uh, weer eens uh, terug te horen. Zit ik meteen weer in de beginperiode van ZFM, uh, Albert-Jan? Uh, ja, nou ja, met het is ook een prachtige live-uitvoering. Ja, maar als je dat dan ziet hoe ze inmiddels ook veranderd is qua gestel... en ja. hoe er nou bij dan heb, dan heb ik toch liever dit. Ja, ik dit, ook. <laughs> ik, doe, ik doe het ervoor, <laughs> wou ik zeggen. Dus, uh, ja. Ja. Nee, maar uh, ja, je herkent natuurlijk wel een beetje mijn uh, smaak erin, uh, zeg ja, maar. zeker weten. Ja. Dus, ja, nee. uh, het moet altijd een achtergrondkoortje, violen, Achtergrond, saxofoons. Fiole, saxofoons. Fiole. Uh, ja, nee. het, is, het is een beetje een stijl, uh, zeg maar. Maar Kom. dat heb jij ook, natuurlijk. Dus, Volgende week mag jij weer. We vullen elkaar aan. Goed, het gedicht van de dag. Ja, dat is uh, nou, een teken van de zandsculpturen. Want uh, die uh, Man, Manix, Manix, Max, nee, Maxime Gazendam, die op het Kerkplein uh, momenteel bezig, nog, wellicht nog bezig is, of inmiddels klaar is met zijn uh, zandsculptuur. Hij heeft zich laat maar, laten inspireren aan, aan een gedicht van een bekende Nederlander. Niemand minder dan Hendrik Marsman. Voor zijn zandsculptuur en uh, dat, is, dat heeft zijn, vindt zijn oorsprong in het gedicht van Hendrik Marsmans... Herinneringen aan Holland. Denkend aan Holland... zie ik brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar eilen populieren... Als hoge pluimen aan den einder staan. En in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen. Verspreid over het land. Boomgroepen. Dorpen. Geknotte torens. Kerken en olmen in een groots verband. De lucht hangt er laag. En de zon, de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Een mooi gedicht in het kader van de zandsculpturen. En dan met name het zandsculptuur uiteraard op het kerkplein van Maxime Gazendam. Ja, hij heeft zich hier door dit gedicht van Hendrik Marsman laten inspireren... tot het maken van zijn zandsculptuur. En morgen weten wij of hij er met een winst vandoor gaat. Het mooie gedicht van de dag. wat je zojuist hoorden bij CFM. draaien we deze instrumentale plaat van Messel Dat was de Garden Party. Ook uit de jaren 80. We gaan Guus nog even draaien. en daarna nog een lekkere plaat. Dus blijf nog even luisteren naar het geluid van Zandvoort. Hier is Het Is Een Nacht. Het is drie uur s'nachts, ik in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent, En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. De schemer in, de radio zacht en deze nacht heeft alles. Maar wat ik van een verwacht, en zingen, zing, eens. Zing eens. Oh, oh, oh, oh. Weet je dingen? Ik ben wakker En ik sta naar het plafond Ben ik denk aan het lach Lang geleden begonnen Het zomaar En vandoor gaan met jou Niet de weten van de reizen Rijden we zouden Yeah. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, Okay, now the finish. Line. Ja. ja, Groots met een ja. zachte G. over uh, Jan in uh, het Philips uh, stadion in uh, Eindhoven. Uiteraard Guus Meuwers met Het is een nacht. En uh, ja, gisteren werd bekend dat uh, Groots met een uh, zachte G... Uh, wordt verplaatst uh, in november uh, eenmalig naar uh, Ahoy in nou ja, Rotterdam. Ja, ik snap het allemaal wel, maar hij hoort in, uh, in het psp stadion. Ja, <lacht> eigenlijk wel. Ja, ja, uh, ja absoluut, ja. Dus, nou, het zit er alweer op uh, voor ons. Ja, nog even voor de voetballiefhebbers. Want uh, bedoel, ik bedoel, ik zit nagelbijtend tussendoor... al naar de wedstrijd in de Spaanse Liga te kijken. En dat gaat tussen Barcelona en Atletico Madrid. De nummer 2 uh, tegen de nummer 1. Barcelona moet winnen. Willen ze nog aanspraak maken op uh, de titel. En uh, de, na de 39 minuten moet ik toch zeggen dat het een keiharde wedstrijd is. En Atletico toch uh, wat meer kansen heeft gecreëerd dan Barcelona... En de toneelspeler Suarez heeft alweer geprobeerd om een penalty te ontlokken na een keurige redding van Ter Stegen. Uh, de spannendste wedstrijd van uh, de competitie van dit jaar in de Spaanse Liga. Barcelona thuis tegen Atletico Madrid. Na 40 minuten spelen tussenstand 0-0. En morgen gaan we ook uh, naar uh, Spanje toe, want dan uh, ja, hebben ja. we daar een uh, Formule 1-race. Ja, maar we hoeven niet zo ver. Ja, ja, dan moeten we ook naar Barcelona. Ja, klopt. Nee, uh, inderdaad. Uh, zes uur vliegen, uh, Harris. Oké, okay, oké. Want, okay. Uh, want uh, en dan moeten we twee uur voor die tijd aanwezig zijn voor de administratieve uh, romslomp. Maar goed, morgenmiddag... <laughs> De Formule 1 race uh, start om 3 uur op het circuit van Catalunya. Oké, okay, wij zeggen tot uh, volgende week. Veel plezier met uh, Fred. Hij is er uh, zo dadelijk weer met Entertainment Fuel. En wij volgende week zaterdagavond. Hele fijne zaterdagavond en tot things volgende week. Of doei, doei. doei. Really might you made.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 Word. You must always face the curtain with a bow Forget about your seat, give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance anyhow Some always look on the bright side of death Just before you draw your terminal breath